Intussen de volgende gasten altijd weer tegenover mij. In het vorige uur zei ik het al, we gaan het hebben over pesten. En dan eigenlijk natuurlijk antipesten. Wat gaan we eraan doen? Hot item. Um, wat mij betreft, de afgelopen nou, maanden. Tuurlijk, het komt altijd wel weer ergens om de hoek. Maar volgens mij is het net even iets, staat het best wel goed in de aandacht. Maar dat kan natuurlijk nooit, ja, wat mij betreft ook uh, nooit genoeg. Misschien even vast die korte introductie. Want wie heb ik eigenlijk tegenover me? Goedemiddag, ja, Laura Willemsen. Hallo, Laura Willemsen. En aan jouw zijde... Eline Boulet. hebben we Eline. Laura en Eline. Ik zeg uh, gezelligheid. Ik denk dat het goed is om, voordat we straks uh, uh, naar de muziek... gaan we het even wat dieper onderin, maar op in. Maar uh, misschien even een onderscheid, want we hebben plagen. En dan iemand een prikje geven. En dan hebben we pesten, denk ik. En daar, Absoluut. Zit, daar zit iets tussen. Ja, zeker. Ik denk dat het grootste verschil is dat pesten is negen van de tien keer structureel. Dus dan is constant dezelfde die aan de beurt is. En het wordt Doelbewust. ook juist. En niet spontaan een gebbetje. En dat je denkt van ja, maar je snapt toch wel dat ik dit niet helemaal meende. En um, nou dat. Ik denk dat voordat we beginnen dat we dat even duidelijk moeten maken. Dat we natuurlijk niet de hele dag maar... Hè, Elkaar maar complimenten. En je mag natuurlijk iemand best een keer bekritiseren. Maar dat is niet waar we het over hebben eigenlijk. Pesten nee. op de werkvloer. Het is iemand de ziektewet in, uh, in jagen, denk ik. Absoluut. De mensen houden de posttraumatische stresssyndromen, angstsyndromen aan over. Tot en met zelfmoord aan toe. Ja, heftig. En, ik ja, heb heel het natuurlijk. Heftig. en uh, we kunnen wel doen alsof het er niet is. Maar sla een krant erop na. En um, dan kun je het allemaal zien. Zwart op wit. Pesten op de werkvloer. Gaan we vast ook even kijken, net als ik dat nu aan het doen ben. Gewoon aan elkaar is dat. Pesten op de werkvloer.nl En um, wel goed. Kennen jullie toevallig? Wij hebben hier in Haarlem Lady Bla bla, heet deze vrouw. Het is eigenlijk een act van gewoon van een jongen. Ik zie jullie een beetje vragend kijken. Ja, wel Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik ken het niet. Nee, ik zal jullie straks van de muziek even wat laten zien. En misschien is het leuk, want zij doet is meer gericht op, uh, is meer weer gericht op kinderen. Ja? Pesten op uh, scholen en echt wat jongere kinderen. Ze maakt een soort ludieke act en uh, uh, gebruikt dan liedjes van Lady Gaga. Die ah. we natuurlijk wel kennen. En dan maakt ze teksten op. En misschien is het leuk om straks nog eventjes uh, ook gewoon iets van Lady BlaBla te draaien, maar ik ben toch weer heel toepasselijk bezig, want ik zie hier in het systeem, ik zat even te kijken, waar, waar vind ik nou een liedje een beetje over pesten maar dan hebben we het weer meer wat ik zei over dat plagen wat op zich natuurlijk nog wel, wat eigenlijk gewoon heel leuk kan zijn, wat zich liep, dat nekt zich was het geloof ik, hè? Oh, dit is Chakadimas en yeah. pliers, namelijk, en tease me, tease me, hij vraagt er gewoon op. oh Een klein plaagrijdje is natuurlijk uh, kan leuk zijn, maar dat is niet waar we het over hebben. Over. We hebben het over pesten op de werkvloer, want het is natuurlijk breed. En, uh, want je denkt misschien al gauw aan, uh, aan scholen en jongeren, die kunnen er natuurlijk ook wat van. Op de, nou, zelfs peuters en kleuters, die, het zit ook wel een beetje, Ja, misschien in een mens, als iemand er een beetje anders uit. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Komt in alle lagen. Uh, dat en, zeker, uh, ja. Voor, en absoluut. wat dacht je van in het bejaardentehuis? Ja. Schijnt ook erg te zijn, inderdaad. Ja, en we kunnen erover tulden. Het, het, het, het werkt een beetje wel een beetje om me lachspieren ook, maar eigenlijk is het helemaal niet om te lachen. Natuurlijk, het is, uh, het is heel erg triest en ja. vooral als volwassenen het elkaar aandoen. Dat ja. is echt. Uh... Ja. Nou, jullie website, vandaar dat jullie website natuurlijk ook in het leven geroepen is. Want het is niet alleen maar een website met informatie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Vertel, het is veel breder dan dat. Ja, we willen heel graag uh, interactief. Dus uh, we willen mensen oproepen om ervaringsverhalen bij ons uh, anoniem uiteraard. Uh, mag ook met naam, maar de meeste mensen willen dat liever anoniem mm -hmm. uh, in te sturen. Zodat we daar wat breder aanbod uh, op de website uh, bij hebben. Mm -hmm. En verder hebben we voor iedereen uh, tips uh, staan. En ook dat is heel breed. Dus zowel als je zelf gepest wordt, maar ook als het uh, iemand uh, die je lief hebt overkomt. Uh, maar maar ook kun, je, als kun je er je... één of twee opnoemen van zo'n tip? Uh, ja, een van de dingen als het jezelf overkomt, is dat je het in ieder geval bij moet houden. Want uh, het grootste verschil tussen pla plagen en pesten is de structuur. Dus dat het herhaaldelijk elke keer terugkomt en dat jij elke keer het slachtoffer bent en niet iemand anders. Juist. Terwijl met een plagenrijk is iedereen wel een keertje aan de beurt. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat je dat echt structureel bijhoudt. En uh, daar staan ook tips hoe je uh, bijvoorbeeld het beste kan reageren op bepaalde dingen. Maar het is voor mensen ook heel moeilijk als ze het bijvoorbeeld zien gebeuren... dat het een collega is en dat je echt zoiets zegt van... ja, jeetje, moet ik het nou voor die collega opnemen? Nemen, of, maar dan, dan, ben dan ben ik misschien, misschien de volgende. Uh, boktje, ja. Ja. Ja. Of uh, uh, hè, moet ik het maar negeren? Moet ik maar doen alsof ik het helemaal niet heb gezien of gehoord? En ook voor collega's, maar ook voor leidinggevende aan de tips op de website. Want ja, het zal maar in jouw team gebeuren. En dat is een heel vervelend iets. En een leidinggevende komt dat maar misschien één keer in zijn carrière tegen. Ja, ja en dan weet je niet altijd meteen nee. van goh, wat moet ik hier nou aan doen? En je kan maar... het een keertje erop aanspreken, maar als het dan niet ophoudt, je kan moeilijk 24 uur per dag als politieagent tussen gaan zitten. Nee, dat kan ook niet de bedoeling zijn. En ik, maar ik denk ook wel van maak het wel kenbaar. Steek het niet. Houd het niet voor jezelf, denk ik ook, hè. Nee, je moet het absoluut aanhangig maken. En het liefst zo, zo snel mogelijk. Maar ja, daar zit de schaamte. Hè? Zou je eigenlijk onderhand aangifte kunnen doen als je echt heel erg gepest wordt? Absoluut, ja. Er staan ook uh, wetsartikelen op de, op de website. Oh ja? ja, sowieso de verplichtingen die een werkgever heeft daarin. Uh, maar ook uh, als het jou wordt uh, aangedaan, je werkgever moet een veilige omgeving voor jou creëren. En dat heeft ook met psychische belasting te maken. Dat uh, uh, kan bijvoorbeeld ook zijn dat je te hoge werkstress hebt, waardoor je allerlei klachten krijgt. Daar is je werkgever maar, verantwoordelijk voor, maar, maar het is maar wel ook voor moeilijk, ik, is het ook niet een enorm schemergebied dat je denkt van... En ik denk dat de pester, die zijn natuurlijk ook gehaaid van ja, maar joh, dat was toch gewoon een gebbetje van ons... Ja, Het is heel moeilijk omdat het vaak in een cultuur zit. Het is uh, veel breder dan alleen het slachtoffer en de dader. Het is uh, vaak een, een afdeling en uh, wat veel bedrijven niet altijd zien is dat het ook heel veel kost. Want de hele afdeling gaat er slechter van pro uh, produceren en slechter van presteren. Dat nog eens. Ja, het kost de maatschappij miljarden per jaar. Ik weet niet of jij dit, ja, ik denk dan als iemand dat weet, zijn jullie dat ook. Wat, wat is jullie het meest opgevallen? Is, er ook, is het weer erger geworden? Kunnen jullie dat zeggen? Ja, door de crisis helaas. Uh, oh ja, heeft dat er gewoon ja. mee te maken ook echt? Ja, heel erg. En, hoe kan uh, dan wat, wat, wat, hoe, maar hoe? Wat, ja. Veiligheid. Als mensen zich onveilig gaan voelen, uh, is de kans op pesten groter. Het is heel psychologisch wordt dit ook in een hè? Is het ook. Het is, het is een heel psychologisch spel. Het is een spelletje wat uh, vaak om macht uh, gaat, maar soms ook om wraak. Er zijn verschillende oorzaken waardoor mensen gaan pesten. Dat kan inderdaad van jaloezie tot onveiligheid, tot jezelf groter willen maken door een ander te kleineren. En op het moment dat jij je niet veilig voelt in jouw positie of niet veilig voelt over jouw baan, uh, dat schijnt dus inderdaad een van de psychologische oorzaken te kunnen zijn om uh, pestgedrag te vertonen. Ik wil even een klein stukje Lady Blabla bla doen waar ik het zojuist over had. En dan gaan we straks het vaaltje even helemaal rondmaken. Want er komt ook een seminar aan in oktober, zei je. Hè? Ja, heel spannend. De samenwerking met uh, de Universiteit uh, van uh, Amsterdam, de VU. Oké, okay, nou dat zo. Meteen even een stukje Lady Blabla hebben we over. Gewoon allemaal la. Ja. la. Je bent een mooi mens. Ik vind je lelijk. Ik vind je zo dom. De mensen die dat zeggen zijn zelf stom. Zo la, la, la, la, ja, super, la, pa, Je woont allemaal bla bla, la la, je bent een mooi mens, jij bent zo mooi. Ja, je bent zo speciaal, jij bent zo mooi. Jij bent het allemaal, jij bent zo mooi. Ja, je bent zo speciaal. Nou, voor zover even een, een stukje bla bla. Ik had zoiets van ja, dat wil ik jullie toch niet onthouden, want het is ook nog eens opend op uh, en top maar ook dit gaat gewoon over ja, pesten en dan juist natuurlijk antipesten. En jij, jij zei het al van mooi, want Blabla doet dat eigenlijk in die zin nog wel beter. Die pakt het echt bij de bron, bij de kids. Ja, dat is, dat is echt heel belangrijk. Dat we daarin sowieso in zijn geheel aandacht besteden aan pesten en pestgedrag. En het niet meer als iets zien wat maar bij uh, cultuur hoort of bij kinderen onderling hoort. Want... Uh, het blijft niet bij kinderen. Wat je net al zei, tot en met het bejaardenhuis gaat het door. Gaat het door. En het begint bij de kinderen. Daar moet je het leren. Ja. Hoe moet je je op een normale manier en met respect met elkaar omgaan? Ja. En als het, ik denk dan ook, misschien is het niet helemaal uit te bannen. Maar laten we dan kijken hoe ik me in ieder geval kan weren en staande houd tegen deze pesterijen. Absoluut, want het is heel, heel schadelijk. Duidelijk. Uh, seminar, oktober. Ja, ja, heel spannend. We hebben een samenwerking uh, met uh, de VU. Uh -huh. De VU heeft een uh, gedragscentrum waar ze kijken van hey, hoe komen mensen tot bepaald gedrag. Hoe kan je gedrag beïnvloeden? Um, hoe gaat het met groepsgedrag? Samen met dat gedragscentrum organiseren we een seminar. Dat is op 30 oktober. Okay, 30 oktober. Komt nog op de website. Zet in die agenda of kijk op de website. Ja, begint om half twee s middags. En uh, dat is echt een, uh, een seminar voor alle mensen die te maken hebben met personeel en pesten. Dus uh, HRM, PNO, leidinggevende, uh, andere mensen die ermee uh, betrokken zijn uh, op zakelijk uh, gebied. En dat gaat helemaal over pesten op het werk. Van wetgeving tot en met wat kan ik eraan doen als okay. professional. Nou, het in de gaten. Het zij inderdaad als werkgever, als werknemer. Als iemand uh, uh, die misschien weer iemand kent. Waarvan je weet, ja maar ik ken de verhalen van... Uh... Puntje, puntje. Misschien kun je nog iets uh, betekenen voor deze persoon. Ja. Uh, wil ik jullie danken voor je komst. En wij moeten dat even, want dit wordt namelijk een terugkerend uh, item. Uh, moet dit worden, hebben wij bedacht. Maar dat moeten we zelf eigenlijk nog even een beetje zeg maar, achter de schermen gaan we dat bekokst over. Maar ik hou jullie, de luisteraars, dan natuurlijk weer uh, volop op de hoogte. Ook uh, hiervan weer. Wil ik jullie danken uh, voor je komst vandaag... Heel graag en, gedaan. Ja, dank je wel ja. voor het besteden van aandacht hieraan. Nou, geen probleem, want wat zei ik in het begin al, hè, wat mij betreft, uh, geen aandacht uh, genoeg. Dat in vind ik geval. ook. helemaal mee eens. Eline en Laura, dank jullie wel voor jullie komst. En um, ja, dat. Tot de en keer. wordt vervolgd, dus. Wordt vervolgd. Inderdaad, tot de volgende keer, maar weer. Terug naar de muziek. Het is alweer half twee in de tussentijd geworden. Zometeen een rondje nieuws natuurlijk doen we met Femke de Jong. Is haar naam dan weer. Maar eerst taken it easy met Good Luck.